Met de gekroonde karrenton. Een hoorspel in twintig delen, geschreven naar zijn gelijknamige boek door Jaal de Kuipers en geregisseerd door Jan C. Hubert. Dertiende deel: Een bekende stem. Nou, zusje Anne, jij, jij kunt lopen, zeg, voor een koninginnetje. Ben jij niet moe? Hm, wel een beetje, Bart. Maar ik kan nog best een hele eind. Dat hoeft niet. We gaan niet veel verder. We hebben de hele dag al gelopen en we krijgen onweer. Oh, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ha, er zijn niet veel dingen waar jij bang voor bent. Hè? We krijgen ook een hele plens regen. Een nat pak, dat is lang niet lekker. Daar kan ik over meepraten. We moeten vannacht een dak boven ons hoofd hebben. We gaan naar een boerderij. Ik zie geen boerderij hier in de buurt. Ach, ik ook niet. Ik hoor er een. Luister maar. Ik hoor alleen het weer in de verte. Je moet beter luisteren. Koeien. Precies. Er moeten dus een boerderij in de buurt zijn. Natuurlijk. Oh, dat vind ik knap van je. Dat had ik niet aan gedacht. Kijk, daar is het al. Je kunt het nu tussen de bomen zien. Maar oh, laten we maar vlug aanstappen. Ik voel al druppels. komt dichterbij, Holle! Die zijn ook net voor de bui binnen. Ja, dank. dank u wel. Dank u wel. Moeten ja, jullie nog ver? Ja, naar, naar Stockholm. Nou, oh, jullie zullen vannacht wel hier moeten blijven. Oh, dank u wel. Dat ziet u, we hebben de hele dag al gelopen. Mijn zusje heeft zich klaar gehouden, maar, maar nu... Ze ziet er moe uit, het schap. Je ja. moet eerst maar eens een flink bord pap weten... en dan gaat het meisje dadelijk onder de wol. ja. ja. En dan kan ze er morgen weer tegen. Fijn. Zo, zo. Jullie zijn dus op weg naar Stockholm. Ja. ja. Nou, daar zijn jullie niet zo bang voor, meneer nee. Hoor eens even. Je gaat er van langs naar buiten. Ja, nou. Jullie mogen blij zijn dat je veilig binnen bent. Ja, gelukkig wel. Dat zag ik wel. Hoe komen jullie hier eigenlijk zo verzeild, als ik vragen mag? Jij bent niet van hier uit de buurt. Nee. Nee, ik, ik zal het u uitleggen. Maar ik wou u wat vragen. Je vraagt maar, jongen. Ja, kijk. Gisteren hoorde ik... Er werd me verteld dat de kleine koningin... ...is ontvoerd. Hebt u daar misschien ook al wat van gehoord? Nou, reken maar. De oudste knecht kwam gisteren met het nieuws. Hoe durven ze de schurken? Ze hebben al vaker geprobeerd. Ze hebben alles een aanslag op haar gepleegd ...toen ze nog een kleine peuter was. Het is een schande. Ze vertelde me dat er anderen zijn... ...die op de Zweedse troon willen zitten. Dat is het. Weet je wat erachter zit? De Poolse familie van onze kleine koningin... ...gunt door de troon niet. Ze willen hem zelf hebben... Dat zal ze niet meevallen. Och, och, dat valt ook niet mee als kroomprinses geboren te worden. Was door goede vader koning Gustaf Adolf maar in leven gebleven? De koningin is op het ogenblik veilig. Hoezo? Veilig? Hebben ze dus achter de achter uit achterhaald? Nee, maar Christina is ontvlucht. Wel, wel, wel, wat een dapper kind. Is ze weer toch op? Nee. Ik zal u nu iets vertellen waar u wel verbaasd over zult zijn. Och, beste jongen. Als u zo oud bent als ik, dan verbaas je je zo gauw niet meer. Er zijn al zoveel rare dingen in de wereld gebeurd. Toch zult u verbaasd zijn. Koningin Christina... ...is... ...is hier. Hier? Ja. Waar hier? Hier op de hoeve. Dat meisje dat in de bedsteen ligt te slapen... Ja. is mijn zusje niet. En ze heet ook geen Anne. Mm -hmm. Ze heet Christina. En zij is de koningin. Jongen, je bent in mijn huis... en ik heb je onderdak gegeven. Dat is allemaal niks. En je hoeft er ook niks voor te betalen. Maar je moet me niet voor de gek houden. Daar ben ik niet van gesteld. Ja, ik, ik zei wel dat u verbaasd zou zijn. Maar voor de gek houden doe ik u niet. Wacht... Ik zal u eens wat laten zien. Ik moet het de even uit mijn rans halen. Hm? Kijk. Kijk, dit zweepje. Dat is van haar. Ja? Zat het bij zich toen ik haar vond in het bos. Maar. Maar dat. Dat, dat, dat is puur goud. Met edelstenen. Ja, precies. En haar naam staat er ook in. Hier. Ja? Christina Regina. Koningin Christina. Tjonge, jonge. Ja, ik heb er eerst jonge, uitgelachen jonge. toen ze me zei wie ze was. Ik dacht dat het een spelletje was. Totdat ik dit zweepje zag. En toen heb je er meegenomen en gezegd dat ze voor je zusje moest doorgaan. Ja. En je hebt er ook een andere naam gegeven. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Daar heb je goed aan gedaan. Morakels goed. En. Och, och, och, och, dat ik nou de koningin in mijn eigen huis mag herbergen. Ik kan het haast ja, niet geloven ja, maar, dat ik dat nog ja, mag belezen. Ik, ik, ik wou u vragen mij te helpen. Helpen? Vanzelf? Zelf. Wat kunnen we doen? Ik zou willen dat u iemand naar Stockholm stuurt om ze daar te waarschuwen. Ja. En dan kunnen ze haar hier komen halen. Ja, ze is nu veilig en als we morgen nog helemaal naar Stockholm moeten lopen... kan er van alles gebeuren. Ja, ik stuur de oudste knechten dadelijk de paard heen. Prachtig, dan komt alles in orde. Ik, ik, ik ga nu weer naar de koningin. Ik, ik, ik, ik, ik wil haar liever niet te lang alleen laten. Nee, nee, nee, nee, nee. Je moet haar bewaken. We moeten goed op haar passen. Wat? Wat is dat? Is er gevaar? Nee, nee, nee, nee, nee, er is geen gevaar, Christina. Dat moeten de ruiters uit Stockholm zijn. De ruiters uit Stockholm? Wat bedoel je? Weten ze ja, dan? Ja, ik heb met de boer gesproken toen hij sliep. Hij is op onze hand. We kunnen hem vertrouwen. Hij heeft de knecht naar Stockholm gestuurd om ons daar te waarschuwen. Maar ik had niet gedacht dat hij zo gauw weer terug zou zijn. Daar heb je goed aan gedaan, broertje. Oh, ik heb nog zo'n slaap. Ik wil je nog niet vandaan. Zo, so, so, beste man. Van Bart, je meester. Er moet voor de paarden worden gezorgd. Zullen hier blijven, want uh, er is hier een aan, toch? Ik zal ervoor zorgen, sejeur. Ik zal ervoor zorgen. Bart! Bart, hij is gevaar. Die, die, die man. Die man was bij de bende die mij ontvoerde. Maar, maar, dat kan niet. Dat is de knecht. Nee, nee, ik bedoel de man die zei dat er voor de paarden gezorgd moest worden. Ik, ik, ik weet het zeker, dat hij bij de bende was. We moeten weg, Bart. Weg, of ons verstoppen. Ja, maar, ja, maar wegkomen kunnen we niet meer. We moeten proberen ons te verbergen. Hier, hier, hier onder de bedstee zijn deurtjes. Ja... Hé, kom, kom. Hey, hier is een trapje. We komen zo in een kelder, denk ik. Dat treffen we. Kun je het zien? Nee. Oh, ik heb het. Ik ben er al. Mooi. Geef een hand. Ja. Pas op. De treden zijn smal. Zo. In de kamer vinden ze ons niet meer. Nou, eens verder zien. O, wat is er? Oh, mijn hoofd. Het is hier ook zo laag en donker. Maar ik heb een kaars in mijn ransel. Als dat nodig is, kunnen we licht maken. Ik zie licht in de verte. Ja, je hebt gelijk. De kelder loopt onder het hele huis door. Er zit daar een raampje. Misschien, misschien kunnen we eruit aan de achterkant. Ja. We gaan er voorzichtig heen. Ja, pas op dat je niet struikelt. Het oh, is ook zo donker. Ik zou wel voor je kijken. Ik heb kattenogen. Ze krijgen ons toch niet. Je bent erg dapper. Ja, daar is een raampje. En nog één. We hebben een kans. Dan zie je dat het buiten weer donker is geworden? De maan is achter de wolken. komt weer wat. Daar heb je het al. Het gaat er flink van langs. Ze zullen nou wel even werk hebben om de paarden onderdak te brengen. Ja, daar zullen ze allemaal wel bij helpen. Zeg Bart, daarachter staan een paar grote tonnen. Ik zag ze net heel duidelijk toen het weer lichtte. Als we niet uit de kelder kunnen komen, kunnen we ons daarin verstoppen. Zo. En nou eens kijken hoe het met die raampjes staat. Ja, het gaat, het gaat open. Ik kan er net doorheen als ik me dun maak. En voor jou is het helemaal gemakkelijk. Laten we dan gaan. Daar kunnen we het niet doorheen, Christine. We zouden moeten zwemmen. Van het onweer. Weer ligt van één stuk. Het is noodweer. Maar we moeten toch weg? We kunnen ons toch niet laten vangen? Ik heb een plan. Jij kruipt in een van die tonnen. Je kunt er gemakkelijk in. Dan ga ik naar buiten. O, je laat me toch niet alleen? Natuurlijk niet, zusje. Ik kruip naar buiten en dan klop ik weer aan de voordeur. Als ze me binnen laten, zeg ik de, dat ik opeens ontdekt had dat je weg was. Dat je was gevlucht toen ik sliep. En dat ik je toen mij gaan zoeken. En... Ja, maar dan zullen ze kwaad op je zijn. En je misschien gevangen nemen. Dan ben ik alleen. Oh en... nee, ze zullen je gaan zoeken in het bos. En dan kan ik de boer vragen of hij geen goede schouwplaats voor ons heeft. Als ze eerst maar het huis uit zijn. Maar weet je zeker dat die boer te vertrouwen is? Ja, heel zeker. Ik ben toch bang dat ze jou gevangen zullen nemen. Wel ah, nee, aan mij hebben ze niks. Nou, klim op mijn rug en laat je dan in de ton zakken. Hey. Uh, hey. uh, zo. Uh, ja. Uh, ja. Mooi. Heb je ruimte genoeg? Oh, ja. Goed zo. Dan ga ik dan naar buiten. Hier is mijn ranzel. Je zweepje zit erin. En brood. Zou het lang duren? Oh, ik denk het niet. Maak je maar niet ongerust. Het komt best in orde. Overal. Waar is de koningin? Ze is nog niet weg. Ga stil. Ze is gevlucht. Ik was er aan het zoeken buiten. Wat een ramp, wat een ramp. Ze zijn hier uit Stockholm om haar te halen. Wie is dat toch? Is dat een van uw mensen? Nee, nee, het is de jonge meneer de baron. De koningin is gevlucht. Hij was haar gaan zoeken. Gevlucht? Ja, in dit weer. Maar dat is, dat, dat is verschrikkelijk. Cornelijn. Cornelijn, hoort ge dat? We zijn te laat. We zijn te laat. Cornelijn? Meester Cordelijn? Cordelijn, waar zit je toch? Kom eens tevoorschijn. Hier is het jongmens waar de boer over sprak. Hij schijnt je te kennen. Hier ben ik, Stjennefeld, huh? hier ben ik. Mijn kennen, zegt je. Ik kom. Meester Cordelijn! U leeft! Moorbaard! Oh, jongen! Het, het is niet te geloven. Oh, waar waar, waar komt er vandaan? Dit is een wonder. Ja, ja, de boer had het over een jongen. Maar hij wist uw naam niet meer. O, oh, maar manneke, manneke, wat ben ik blij. En Maarten is hier ook. Ja, die is met ons meegekomen uit Stockholm. Maarten, Maarten, Maarten. Ja, hij, uh, hij is u aan het zoeken. Maar hij weet niet dat hij naar u zoekt. En, en ik wist het ook niet. Meester Connelly, ik heb geen jongen kunnen vinden, maar... Wat? Maarten! Wat ben ik blij? We zijn weer samen! We zijn weer samen! Oh. Jongen, jongen, jongen, ik begrijp je niets van, Connelly. Of is dit de jongen waar je hem over sprak? De vriend van Maarten? Ja, ja, Sterneveld. Het is dezelfde, dezelfde. En hij is gaaf en gezond. Baart, baart, jongen. Dit is de baron van Sterneveld. Zo, zo, jongeman. Je hebt dan wel een heel avontuur achter de rug, hè? Maar dat is niet belangrijk. Jij schijnt hier vanavond gekomen te zijn met een meisje. met. met. met, met Hare Majesteit, de Koningin Christina. zoals je de boer vertelde. Waar is ze? Ik hoorde zo even iets over een vlucht. Kom jongen, kom, kom, kom. we hebben niet veel tijd. Dit is van het grootste gewicht. Ja. Ja, meneer de Baron. Maar. Ja, ja, ja, beste jongen, wat zei je nou te draaien? Ik zei niet op Ik denk dat hem wat in de waar is door het wederzienstjenneveld. Och, het was ook wel plotseling, hè. Uh, wat is er, Baart? Als je iets over de koningin weet, zeg het dan toch. Ja. Ja. Maar. Maar mag ik u en Maarten dan even alleen spreken? Alleen? Ja, ja dat kan wel. Ustianeveld, uh, die jongen is wat in de waar. Vindt u het goed? Nee, ik vind het. Echt... Doe je geheimzinnig? Ja, dat hebben ik dus al alle ook niet Elke minuut is kostbaar. zal de mannen zeggen dat ze het zoeken kunnen staken. Baart, jongen, wat is er toch? Je anders zo gauw niet in de war. Is die weg? Hm. Ja. Nou, nou, ik ben helemaal niet in de war. Maar die baron, hè? Die baron Sterneveld is niet te vertrouwen. Christina hoorde zijn stem buiten. Hij was bij de bende die haar ontvoerd heeft. Ik denk dat hij jullie bedrogen heeft. Hij wil Christina ontvoeren. Hm. Maar dat kan niet. Je vergist u, jongen. Mag ik beginnen nu te begrijpen? Wees gerust. Baron van Sterneveld is een van de beste vrienden van de koningin. Al weet zij het zelf niet. Hm. Hij was werkelijk bij die bende, maar als verspieder... om aan de weet te komen wie er bij het complot betrokken waren. Hm. Als Christina niet was gevlucht... zouden we haar naar Stockholm hebben teruggebracht. Oh, ja. ja dat, dat zou alles natuurlijk heel anders maken. Maar, maar toch... Je nee. vertrouwt de zaak nog niet helemaal. Nee. Maar, maar als de meester zegt dat baron van Stenneveld een vriend van Christina is, dan geloof ik dat... Maar weet u, meester, ze was opeens zo angstig toen ze zijn stem hoorde. En ze is anders helemaal niet bang. Ik begrijp u, jongen. Ik zal u alles uitleggen. We hebben elkaar nog hier wat te vertellen, hè. Maar zeg me eerst of de koningin in veiligheid is, jongen. Ze is nu in veiligheid. En ze moet veilig in Stockholm komen. Ik heb het er beloofd. En ik wil weten hoe het met u en Maart is gegaan. Dit was het dertiende deel van Het Huis met de gekroonde Karanton, een hoorspel van Jel de Kuipers naar zijn gelijknamige boek met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Els Buitendijk als koningin Christina, Rien van Noppen als meester Karnalijn, Alex Vaassen junior als Maarten Terborg, Johan de Sla als een boer, Johan Wolder als baron Stierneveld en Jovischer senior als een knecht. De regie had Jan C. Hubert.